Uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. Een van de twee acrobaten die gisteren naar beneden vielen in Theater Carré is geopereerd. Het duo viel 10 meter naar beneden tijdens een act van het Wereldkerstcircus, waarbij ze door de lucht zweefden met touwen en mondbitjes. Er hing geen veiligheidsnet. De vrouw van het duo is geopereerd aan haar nek... en volgens producent Henk van der Meijden is de operatie geslaagd. De man heeft een hersenschudding. De voorstelling werd na het ongeluk afgebroken. Vandaag gaan de voorstellingen in Amsterdam gewoon weer door. In Indonesië zijn opnieuw lichamen geborgen van mensen die zijn omgekomen door de overstromingen en aardverschuivingen rond de hoofdstad Jakarta. Het dodental staat nu op 53, terwijl hulpverleners nog zoeken naar mensen in de modder. Op sommige plaatsen is het waterpeil gestegen tot 6 meter. De watersnood ontstond door hevige regenval rond de jaarwisseling. De komende dagen wordt in het gebied meer regen verwacht en meteorologen houden er rekening mee dat de extreme regenval de komende weken aanhoudt. CDA-minister en vicepremier Hugo de Jonge wil dat Nederland het aantal immigranten beperkt. In een interview met NRC zegt hij dat de huidige aantallen echt te hoog zijn en dat dit mensen onzeker maakt. Daarom wil de Jonge een bovengrens, maar hij wil geen getallen plakken omdat het dan een eigen leven gaat leiden. In het interview zegt de jongen ook dat hij er nog over nadenkt of hij zich kandidaat wil stellen voor het lijsttrekkerschap van het CDA. In de eerste dagen van het nieuwe jaar hebben meer dan 50.000 mensen een online petitie ondertekend voor een verbod op consumentenvuurwerk. Daarmee staat de teller op ruim een kwart miljoen, meldt vuurwerkmanifest.nl. Allerlei maatschappelijke organisaties en particulieren hebben zich bij het initiatief aangesloten. Ze pleiten niet voor een totaal vuurwerkverbod, maar vinden dat vuurwerk alleen mag worden afgestoken door professionals.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 Roy van Buren is druk bezig om het, de, de speech de, van onze burgemeester van gisteren te bewerken voor de radio. En wellicht dat u ook het een van, in de komende drie uur uh, dat hij voorbij gaat komen. Verder hebben we natuurlijk Pit Report, The Road to the Dutch Grand Prix. Om uh, rond de klok van kwart over vier. Voor de rest natuurlijk zoals gezegd Zandvoorts nieuws in het kort. En verder nog wat veel uh, meer nieuws. En natuurlijk ook veel meer muziek. Want...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 Persieagend uh, draaien, Albert Jan. Ik, uh, oh, uh, ben je weer helemaal in de stemming of niet? Ja, nou, als je er dus zo doorgaat, ga ik weer weg. Ja, oké. Okay. <laughs> <laughs> Dat was inderdaad Happy New Year en dan in het Spaans Abba natuurlijk. Ado. Ado. Ado. Ado. Ado.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 I push, push Rolex on my wrist. wrist, diamonds up and down my chain. Uh -huh. Cardi B, straight stunning, can't tell me nothing. Bossed up and I changed the game. Is my big bronze boogie got All them girls shook. shook. My big fat ass got All them boys hooked. We're from dollar bills and I be popping rubber bands. Bruno <laughs> saying? tell me while I do my money dance like, Drexxon hey. on the gram like, hey. hit Lil little John. Okay. okay, okay, okay. Oh yeah, we jumping up and us and getting paid. Ooh, don't we look good together? There's a reason why they watch all night long, all night long. Yeah, no will we'll turn hands forever So tonight I'm gonna show Tonight, we can take what was wrong and make it right. Mm -hmm. Baby, all I know, that you're half of the flesh and blood. The show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 Speciaal voor Willem omdat hij het zo'n lekker plaatje vindt. Deze van uh, en I en de Dance Monkey. En bruist, Draai ik uh, deze van Tans en I en de Dance Monkey. Ja, het interview van uh, de burgemeester is klaar. Dus verderop in dit programma gaan we de nieuwjaarstoespraak van uh, David Molenburg voor je uitzenden. I met a strange lady, she made me nervous.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 En de kerk gaat om twee uur open. De entree is zoals we doen gebruikelijk gratis. En nogmaals, mocht u niet in staat zijn naar de kerk te komen... u kunt ook thuis afstemmen op uw enige echte lokale zender ZFM. Want wij zenden dat concert integraal voor u uit. Ja, er wordt momenteel gerepeteerd trouwens in de kerk. En dan klinkt het ongeveer zo. By you no time of it all a little bit Single van Amy Winehouse en Back to Black. Alweer het einde van het eerste uur van Zandvoort op zaterdag. Nogmaals, leuk dat je luistert. Nou, de radio op je eigen lokale zender ZFM. We zijn er 24 uur per dag op Radio en TV. Baby, De, de single van The Limit en Say Yeah. Bijna drie uur gaan op naar het nieuws en weer. En daarna zijn we er nog twee uur lang met Zandvoort op zaterdag. Graag tot zo. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van...